Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een meerderheid van de ANWB-leden is voor een vorm van rekening rijden. Dat blijkt uit de resultaten van de internet-enquête. 68% van de ondervraagden is voor het betalen naar gebruik... in plaats van betalen voor het bezit van de auto, zoals nu gebeurt. Wel willen veel ondervraagden niet meer gaan betalen... en vragen ze zich af of de privacy genoeg is gewaarborgd... Ondanks de val van het kabinet noemt de bond de resultaten zeer waardevol. Onder meer voor politici die zich in de toekomst over het onderwerp moeten buigen. Ongeveer 400.000 mensen deden mee aan de enquête. De politie heeft in Oosterhout bij Breda vier jongens opgepakt voor een reeks autobranden. De afgelopen weken ging in de wijk Oosterhout-Zuid een aantal auto's in vlammen op. De branden veroorzaakten veel onrust. De jongens zijn tussen de 14 en 18 jaar en wonen in de wijk. Ze hebben volgens de politie een deel van de brandstichtingen bekend... De jongens worden ook verdacht van het plegen van vernielingen aan auto's. In het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk wordt niet geopereerd omdat er lieve heersbeestjes in het gebouw zijn gevonden. De spoedoperaties worden uitgevoerd in andere ziekenhuizen en andere operaties zijn uitgesteld. Vermoedelijk komen de lieve heersbeestjes uit een kier in het kantoorgedeelte van het gebouw. Ze zijn niet gevonden in de operatiekamers. Naar verwachting gaan de OK's van het ziekenhuis in Winterswijk volgende week weer open. De politie heeft een rijinstructeur uit Almere van de weg gehaald omdat hij geen geldig rijbewijs had. De man van 28 verloor vorig jaar zijn rijbewijs omdat hij met drank op achter het stuur had gezeten. Toch ging hij door met het geven van rijlessen. De politie plukte de instructeur van de weg tijdens een verkeerscontrole op de A1 en heeft proces-verbaal opgemaakt. Zijn leerling kon verder gaan met de les met een andere instructeur. Het weer, bewolkt en vanmiddag flinke buien met hagel om weer en windstoten, het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom bij Inspiratie Radio. Mijn naam is Richard Buitennek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. Vanavond is onze medewerkster Marjo van der Linden aangeschoven. Omdat ze een aantal vragen wil stellen aan onze gasten vanavond. Welkom Marjo. Goedenavond, Richard, luisteraars en Sylvia. <laughs> vanavond hebben we als gast Sylvia Roosendaal. Sylvia woont in Wormerveer en ze weet heel veel van Nieuwe Tijdskinderen. Ze heeft daar vier boeken over geschreven. En ze geeft er ook training in. Verder is ze hoofdtrainer bij Andromeda Academy van Willem-Jan van der Wetering. Welkom Sylvia. Goedenavond. Leuk allemaal. dat je er bent. Wij kennen elkaar al een paar jaar. Maar nu is het een keer in deze vorm. Deze Leuk. In deze uitzending gaan we het hebben over nieuwe tijdskinderen. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn: waarom zijn er nieuwe tijdskinderen? Wat is er bijzonder aan een nieuwe tijdskind en wat zijn de kenmerken? Hoe ga je om met de Nieuwe Tijdskind en wie is Sylvia Roosendaal? En natuurlijk besluiten we met een mooi, weliswaar heel kort gedicht, voorgelezen, voorgelezen door onze gast. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar de redactie met uw vragen of opmerkingen. En het mailadres is redactie.inspiratieradio.nl En we gaan nu luisteren naar Carol King met Beautiful. With a smile on your face and show the world All the love in your heart Then people gonna treat you better You're gonna find, yes you will That you're beautiful as you feel Waiting at the station with a workday window blow got nothing to do but watch the passers-by, mirrored in their faces, I see frustration growing and they don't see it showing, why do I? You got to get up every morning with a smile You're gonna treat you better. You're gonna find, yes, you will, that you're beautiful. just a lullaby If there's any answer maybe En beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als de gast Sylvia Roosendaal. En ze is er van boeken over nieuwe tijdskinderen en geeft er ook trainingen over. We gaan het in dit blok hebben over waarom zijn nieuwe tijdskinderen. Nou Sylvia, een mooie eerste vraag. Waarom zijn er überhaupt nieuwe tijdskinderen? Ik denk dat de tijden veranderen, Richard. En als je kijkt naar dat de tijden veranderen, dat de informatie veel sneller gaat... de maatschappij is veel meer kwaliteitsgericht is dan, dan dat het vroeger was dan kun je eigenlijk wel stellen dat ook het kind moet veranderen. Het is niet alleen uh, de maatschappij die verandert. Ook wij als mensen veranderen daarin mee. En daarom zou ik ook bijna willen zeggen, een nieuwe tijdskind... Ach, eigenlijk zijn we allemaal nieuwe tijdskinderen. Mm -hmm. um, want we veranderen met de tijd mee. En in deze tijd uh, heb je nou eenmaal kinderen die veel meer, veel sterker naar hun gevoel luisteren... dan dat je dat vroeger had. Is dat een beetje de essentie van een nieuwe tijdskind? Ja, dat gevoel is wel heel erg belangrijk. Het wil je zeggen dat een kind veel, meer, veel sterker reageert vanuit zijn rechter hersenhelft danuit zijn linker hersenhelft. En eigenlijk doen alle kinderen dat. hebben dat ook altijd gedaan de eerste zeven jaar. Maar wat we nu zien is dat ze zich eraan houden. Dat, ze veel, dat, dat de kinderen uh, nu in deze tijd veel langer in die rechter gebied blijven. Waardoor je beelddenkers krijgt. Je krijgt uh, kinderen met uh, um, uh, nou ja, uh, dyslexie en dergelijke. En dat heeft allemaal te maken met dat, met dat rechter hersenhefgebied en het moeilijk op gang komen van het linker het, het denken, hetgene wat wij bedacht hebben, zeg maar allemaal. De waarden en de normen, de regeltjes, de autoriteitsverschillen, noem maar op. Als je dat zo zegt, denk ik, dat heeft ook iets te maken met het wel of niet willen indalen of zo. Hè? Als je wel of niet met het rechter. Uh... Dat zou je kunnen zeggen, maar ik denk eerder dat het gewoon een, een, kwestie, een gevolg is van de tijd. De tijd heeft altijd een golfbeweging gehad. Vroeger begonnen we ooit als kruidenvrouwtje. Die, die mensen die leefden heel erg vanuit hun gevoel. Toen is dat denken heel erg in opmars gekomen. Toen zijn we weer een tijdje naar ons gevoel gegaan. Toen is dat denken weer heel erg in opmars gekomen. En je ziet nu dat we een, een kentering maken... weer naar het gevoelsleven dat dat weer belangrijker wordt. Elke keer als je ziet dat iets te belangrijk wordt... dan schieten we weer in het andere stuk. Hmm. En die tussentijdsperiode, nou, daar zitten we in. Ja. Um, het, het lijkt erop dat het een soort uh, haast toevalligheid is. Hè? Dat we nu weer dat we die nieuwe tijdskinderen hebben... en dat we nu weer naar ons gevoel uh, gaan... Heeft dat ook iets met de specifieke tijdgeest te maken? Ik noem maar wat, bijvoorbeeld 2012? Ja, ja. wat je zou kunnen zeggen is... De stand, de, de stand van de planeten zorgt ervoor dat we meer gefocust zijn op gevoel. En wij als mens, gewoon als volwassenen, zijn dat ook al meer. Je, je merkt dat we veel meer vanuit ons gevoel willen leven. Dat er een grotere drang is om vanuit ons gevoel te willen leven. Maar je ziet dat wij zo zitten in ons denkpatroon. Dat wij zo zitten in onze waarden en normen waarin we zijn opgegroeid. Dat het gewoon... Uh, ...voor ons nog wat moeilijker is... ...om helemaal in dat gevoel te gaan staan... ...en helemaal vanuit dat gevoel te gaan leven... ...zoals de kinderen die nu geboren worden... ...wel kunnen doen. Mm -hmm. maar is, dat, is dat met alle kinderen zo? Ja, dat is, dat is echt met alle kinderen zo. Ik zou geen onderscheid willen maken tussen de kinderen... ...al maakt het nieuwe tijdsbegrip... Uh, ...wel onderscheid tussen indigo-kinderen... Uh, ...kristalkinderen... ...nieuwe tijdskinderen, noem maar op. Ze maken wel onderscheid... ...maar ik zou er eigenlijk geen onderscheid in willen maken... ...want elk kind in deze tijd is een nieuwe tijdskind en leeft gewoon veel meer vanuit zijn gevoel. Ja. De mate waarin een kind zich aan wil passen... aan het normen- en waardesysteem van het gezin waar het in geboren wordt... geeft wel aan of het meer tot uiting komt of minder tot uiting komt... dat nieuwe tijdsgebeuren. Kan een kind zich heel goed aanpassen... dan zal het eerder geneigd zijn om meer in zijn denken te schieten... en meer te gaan luisteren naar wat, hij, wat hem verteld wordt... en hoe de vader en moeder willen dat het kind gaat leven... Dus die zal zich sterker aan kunnen passen. Hmm. Andersom heb je natuurlijk ook... Hè, dat ouders die totaal niet begrijpen... wat er met hun kind aan de hand is... die blijven heel star uh, reageren... dat zo'n kind bijvoorbeeld in de ADHD uh, schiet. Ja. Hè, dus dan heb je... Ja, wat, hoe, hoe, je kan niet zeggen dat zo'n kind... zich dan niet aan wil passen, maar... Hij wordt gewoon niet begrepen. Nee. En dat onbegrip dat zorgt ervoor dat een kind heel veel prikkels ervaart. Een nieuw dat luistert vanuit je gevoel. En dat, vanuit je gevoel leven betekent dat je heel veel luistert, zeg maar, tussen haakjes, naar wat een ouder uitstraalt. Dus niet zozeer wat hij met woorden zegt, maar wat de ouder uitstraalt ja. qua, qua gevoel. Kinderen Want... doen niet na wat de ouders zeggen, maar kinderen doen na wat de ouders doen. Klopt, klopt helemaal, ja. Richard. Nou, dat maakt dat een kind, als hij naar de woorden moet luisteren... en de ouders boos worden als hij niet naar de woorden luistert... maar hij voelt wat heel anders bij de ouders... het maakt dat hij ongelooflijk veel prikkels krijgt en enorm verward raakt. Nou, die verwarring zorgt ervoor dat er te veel spanning in het lijfje van een kind komt. Hmm. En als er te veel spanning in het lijfje van een kind komt... en hij heeft geen wijze om dat weer van zich af te schudden door een sport of door een, nou ja, noem maar op raken ze oververhit, zou je kunnen zeggen. Hmm. Overgespannen. En het ene kind krijgt dan ADHD, de andere krijgt PDD-NOS... en de andere wordt autistisch. Tenminste, Wees, krijgt autistische neiging. Je hebt ook nog gezonde kinderen, maar... Ja. Absoluut. <laughs> Dit zijn de extreme waar we het nu over hebben. Toch hoor je het heel vaak. Hè? Heb je wel eens onderzocht hoeveel procent van de nieuwe tijdskinderen... Zeg maar, ontsporen tussen quotes? Nee, maar ook dat is iets wat in deze tijd hoort. Ik wil er ook niet te veel nee. waarden hechten, want het is iets. Ik geloof niet in dat het slecht is. Ik geloof, er is geen goed en is geen slecht in dit verhaal. We hebben gewoon deze kinderen nodig om langzamerhand meer naar ons gevoel te gaan. Om langzamerhand overeen te kunnen stemmen met de huidige energie die er op dit moment is. En die kinderen zijn daar een mooie voorloper van. Maar zijn daarin ook gewoon een heel mooi voorbeeld voor ons hoe het zou kunnen. En die wijzen ons door, door hun misère, zou je bijna kunnen zeggen. Wijzen ze ons de weg hoe wij. ...mogen gaan leven. En dat is in feite de reden dat we nieuwe tijdskinderen hebben? Dat is de, ons dat is de, de reden. Nou, dat is de reden waarom we het nieuwe tijdskinderen noemen. Dat ze echt een speciale naam gekregen hebben. Mm -hmm. Omdat er een heel groot verschil zit tussen vroeger en nu. Het kind zelf. Uh, hebben we het een speciale naam gegeven. Omdat de kinderen er zelf zoveel last van hebben van het verschil. En dat ze niet behandeld worden naar het verschil. Of dat ze niet gezien worden. Mm -hmm. En daarom hebben we ze een speciale naam gegeven. Ik zou niet zo ver willen gaan dat de kinderen boodschappers zijn voor ons. Dat vind ik zo ongelooflijk. Um, dat maakt ze zo ontzettend bijzonder. Dan zet je ze zo op een voetstuk neer en dat zie je zo vaak om je heen gebeuren dat dat, dat, dat ook weer angstig is. Dat is niet de bedoeling van het nieuwe tijdskind. Dus het feit dat we nieuwe tijdskinderen hebben, hè, en daar hoort Kristal en Indigo en dat soort dingen hoort ook bij, zeg je van ja, het is gewoon zoals het is, maar er is niet een speciale onderliggende reden voor of een bepaalde boodschap. Nee, dat mystieke stuk zou ik er niet bij willen halen. Het is ja. gewoon een meegaan in de huidige energie die er is. Uh, waardoor wij de kans krijgen om te groeien als ja. volwassenen. Maar vroeger had je ook uh, autistische kinderen. Alleen was dat naampje er nog niet aangegeven. Is dat al, ook van deze tijd? Dat gewoon daar een, een etiketje op geplakt is? Nou, ik zeg niet dat autistische kinderen nieuwe tijdskinderen zijn. Ik zeg alleen dat als, als je te veel prikkels binnenkrijgt als kind... Dan kun je autistische neigingen gaan vertonen. Je kunt kenmerken gaan vertonen van autisme. Omdat je een manier gaat zoeken om die prikkels uh, niet binnen te laten. Of om, om die op, op een een of andere manier te kunnen handelen in dat lijfje. Uh, autisme is ook gewoon iets wat, uh, wat fysiek aanwezig is. En wat je zou kunnen, wat je kunt aantonen... En dat is eigenlijk al die jaren wel geweest. Maar er zijn heel veel nieuwe tijdskinderen die autistisch verklaard worden... omdat ze die kenmerken vertonen, terwijl ze het eigenlijk niet zijn. En Alleen maar een stukje gedrag is een stukje verdedigingsmechanisme. Onbegrepen dus. Juist. Oké, okay, we gaan even naar de muziek. Jij mag even de volgende nummer aankondigen, want die heb je meegenomen. Ja, nou, ik zou heel graag uh, one, het nummer One willen horen van Mary D. Blige en U2. Dat vind ik een prachtig nummer, waarin voor mij de eenheid neergezet wordt waarin we allemaal leven. Maar vooral dat ene zinnetje waarin Mary D. Blige zegt van... Of U2, ik weet het even niet meer, maar in ieder geval, er wordt gezegd van... Ben je nu tevreden nu je een ander de schuld kunt geven? Ben je dan nu tevreden? Voel dat goed voor jou. Dat vind ik een fantastische, uitdagende zin in dit, in dit liedje. Dus... Is it getting Do you feel the same? Someone to blame luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Sylvia Rozendaal. Ze is schrijfster van boeken over nieuwe tijdskinderen en geeft er ook training over. We gaan het in dit blok hebben over wat is er bijzonder aan een nieuwe tijdskind en wat zijn de kenmerken. Sylvia, wat is er zo bijzonder aan een nieuwe tijdskind? We hebben het in het vorige blok al uh, een beetje over gehad. Ja, dat is natuurlijk dat gevoel. Het feit dat ze vanuit hun gevoel leven. Dat ze veel meer vanuit hun hersenhelft dan vanuit hun hersenhelft leven. En dat heeft er ook gevolgen. Uh, dat ze bijvoorbeeld een heel groot gevoel van rechtvaardigheid hebben. maar. Mm -hmm. Rechtvaardigheid naar, naar dieren. Het zijn veel vegetariërs. Zelfs als baby zijn, kunnen ze al aanvoelen of in dat potje vlees zit. Of, oftewel energie wat niet goed voelt voor ze. Waardoor ze hun mondje dicht houden. Um, ze ja. hebben een enorme eigen wijsheid. Dat is ook zo'n mooi kenmerk. Ze kunnen de mooiste uitspraken doen waarvan je denkt, waar komt het vandaan? Mm. Maar, um, ze kunnen ook, en dat is wel heel mooi. Het verschil niet zien tussen een hoge leerde, dus Iemand die veel geleerd heeft. En de tuinman bijvoorbeeld. Het verschil daarin. Iedereen is mens. Dus iedereen is gelijk. Ze leven vanuit een, een hele grote gelijkwaardigheid. En dat is iets wat in deze maatschappij natuurlijk ja, eigenlijk niet, niet, niet, niet, niet hetzelfde is. Daarmee lopen ze tegen de, tegen de muur op. Want als jij tegen de, de juf in de klas hetzelfde doet als dat je tegen je vriendje doet. Dan, dan, dan, heb je, dan, dan ben je brutaal. Volgens de juf of volgens ja. de mensen om je heen. Maar ze kunnen dat onderscheid niet goed maken. Dus zijn ze tegen iedereen hetzelfde. Voor hun is, nou, is een mens knap een mens. Snap lastig. Net eigenlijk. als een dier. Ja. Ja. Voor hun, want ze begrijpen ook werkelijk niet waar je het over hebt. Dat je daar, dat tegen die personen met u en dat je met respect... Want tegen, ze zijn tegen iedereen respectvol. En tegen hun vriendjes zijn, zeggen ze ook geen u. Maar daar worden ze wel heel vaak neergezegd als knap brutaal. Hmm. Iemand, me, kinderen met een grote mond worden ze ook wel genoemd. Nou, dat is jammer, want dat is het helemaal niet. Ze wijzen je alleen maar op, de, op, op het feit dat, je, dat er eigenlijk niet zoveel verschil zit tussen jou en mij. Dat er eenheid is. Net als dat mooie liedje net aangaf. We are all one. Mm -hmm. Ja, grappig dat je nu zegt. Ze wijzen ons erop dat. Hè, dus je hebt toch wel iets ervan, hè? Dat je zegt van. Uh, dat ze wel iets van een boodschap uh, ja. geven. Ja, het, het mooie is. Weet je waarom ik daar op kom? Ik heb mijn kind. Ik, ik heb zelf een nieuw tijdkind gekregen, 16 jaar geleden en toen ik er eenmaal achter kwam na negen jaar struggelen, echt na negen jaar grote problemen met mijn kind dat ik niet wist waar ik het zoeken moest, dat ik erachter kwam dat het een nieuw tijdskind was en dat ik eigenlijk zelf ook een nieuw tijdskind was en dat mijn kind me eigenlijk liet zien van goh, jij hebt je nieuwe tijdskindstuk wel heel ver weg gestopt. Uh, omdat deze, mijn zoon bleef zo dapper in zijn Nieuwe Tijdskind stuk staan. Die, die hield zo dapper die eigenschappen vast. Uh -huh. Dat dat me enorm triggerde natuurlijk. Maar ik heb hem, toen ik dat eenmaal wist, heb ik hem enorm op een voetstuk gezet. En vond ik alles wat hij zei even bijzonder en even groot en even geweldig. En was ik zelfs in staat om naar de juf of de meesters toe te stappen. Van ja, maar dit is wel een Nieuwe Tijdskind. Hij weet wel wat hij, wat hij vertelt. Uh -huh. En ik heb gemerkt dat die daar, dat, dat helpt hem niet. Dat hielp hem niet. En ik zie nee, nu bij de ouders ook. om me heen in de praktijk ook dat dat absoluut niet helpt. Maar er zijn zoveel mensen nog die hun kind verbijzonderen. En dat is zo jammer. Hmm. Dat is zo jammer. Maar dat komt natuurlijk wel met het idee, Sa. Dat komt natuurlijk vanuit het idee dat het boodschappers zijn. Dus vandaar dat ik het woord boodschappers ook eigenlijk helemaal niet wil gebruiken. Het is gewoon de tijd. Het is deze tijd. En zij staan veel meer in contact met deze tijd, met de energie die er nu heerst. He, dat je vanuit je gevoel kan leven. Staan zij veel meer mee in contact. Want wij als volwassenen dat op dit moment kunnen. Hmm. Juist omdat we zo geconditioneerd zijn. Ja, Ik denk wel dat het dan uh, wel heel erg uh, mooi is al... dat heel veel volwassenen van nu en ouders al een stuk uh, vrijer zijn... Absoluut. in hun doen laten. Dan bijvoorbeeld de generatie van voor ons. Hè? Absoluut. Want toen was het nog heel, ja, heel star. Hè? Mensen, als je bijvoorbeeld naar Maslow kijkt... staat het heel erg in het onderste gebied. Hè? Overleven, ja, uh, ja, eten, absoluut. veiligheid. Ja. En als je ziet hoe wij zijn opgegroeid, nou, eigenlijk was veiligheid... al helemaal geen issue meer. Hè? Maar misschien uh, geld zou ik nog... Hè? Uh, dus we konden ons al heel erg goed ontwikkelen. Ja. En uh, heel fijn dat die nieuwe tijdkinderen eigenlijk nu pas op de aarde komen en hè, want dat dat had niet natuurlijk niet gegaan als ja. ze. Maar dat is wel een flow, hè, Richard. Vergeet niet dat ze zeggen dat na 96, of na, 4, nee, na 96 zijn er alleen nog nieuwe tijdskinderen geboren. Maar die tijd ervoor zijn de planeten wel zo langzaam in deze mm -hmm. richting gaan staan. Wel langzaam in deze baan geschoven. En omdat ze dat zijn gaan doen, betekent dat ook de kinderen die toen geboren werden, die voor die tijd geboren werden, daar zaten ook al kinderen tussen die heel erg, zich heel erg kunnen herkennen in de nieuwe tijdskind. En wat je nu ziet met mensen die vastlopen met hun nieuwe tijdskind, dat zijn eigenlijk de nieuwe tijdskinderen van daarvoor. Hmm. Net als dat ik mijzelf herkende in het nieuwe tijdskind. En dat ik, me, dat ik me op een gegeven moment realiseerde van... Ja, maar ik heb het zo sterk weggedrukt. Ik ben, ik ben zo sterk gaan leven naar de waarden en de normen van mijn ouders. Ik ben zo sterk in mijn denken geschoten. Om, om, nou, om me nog enigszins thuis te voelen in het gezin waar ik geboren was. Hmm. En mijn zoon die deed dat maar niet. Wat ik ook probeerde, hij deed het. Ik kreeg hem er niet in. En dat was zo frustrerend voor een deel van mij. Hmm. Zo frustrerend dat hij het niet deed. Ja. En dat ik het zo had. Ik had zo mijn hele zijn opgegeven. Vond je het bijna oneerlijk? Of, uh... <laughs> ik denk dat een deel in mij het ongelooflijk oneerlijk vond. Ja, het hmm. was heel frustrerend. <laughs> je hebt uh, drie kinderen, toch? Ik heb drie kinderen. En het was alleen bij je oudste zoon, begrijp ja. ik? Bij de eerste was de eerste... Jesse was de oudste. En daar was het eerste stuk... Jesse lijkt ook het meest op mij Een jaar later is mijn dochtertje geboren En daar had ik het niet mee Dat wil niet zeggen dat ze geen nieuwe tijdskind is Want het is een enorm nieuwe tijdskind Maar de spiegel die Jesse voor mij was Die is ieders nooit geweest Dus met Jesse had ik het Heb ik mijn eigen stuk ik heb Met Jesse heb ik me ook deze ontwikkeling doorgemaakt Van, van gewoon uh, Ja wat deed ik Ik zat in de, in de boekhouding en opeens was daar Jesse en ben ik hem weg gaan zoeken om met Jesse om te gaan, want ik ben natuurlijk wel zijn moeder. Dus je wilt wel het beste voor je kind en ik wou dat hij gelukkig was. Dus ik ben gaan zoeken en zoeken en zoeken en zoeken. En tegen de tijd dat hij tien was, had ik ongelooflijk veel leerboeken uit mijn hoofd geleerd. <laughs> Over hoe kinderen opgroeien en dergelijke. En, maar ik had nog steeds niet gevonden waar het nou eigenlijk om ging. En waar herken je zo'n kind aan. Dat was heel mooi, want ik heb vandaag een lezing gegeven en daar vroeg ook een ouder vroeg dat aan me. En toen heb ik tegen haar gezegd: Joh, probeer eens uh, op het moment dat jij een congruente boodschap geeft aan een kind. Dus je staat helemaal achter je beslissing uh, en je geeft een incongruente boodschap aan je kind. Dus je zegt eigenlijk iets wat je niet voelt, wat je niet zo voelt. Moet je het naar het verschil letten, hoe je kind reageert? Nou, als daar een groot verschil tussen zit tussen de reactie van je kind, dan weet je dat je met een nieuwe tijdskind, tenminste. Elk kind is natuurlijk een nieuwe tijdskind. Maar dan weet je dat je met een sterke nieuwe tijdskind te maken hebt. In ieder geval een kind wat er sterk bij zijn gevoelsleven gebleven is. Oké, okay, dankjewel. We gaan even naar het volgende nummer. En dat is uh, Taylor Swift met 15. Mm. Take a deep breath and you walk through the doors, it's the morning of your very first day. You say hi to your friends, you may seen in a while, try and stay out of everybody's way. luisteraars, Welkom terug. Mijn naam is Richard Buiteneck. En vanavond hebben we als gast Sylvia Roosendaal. Ze schrijft er van boeken over nieuwe tijdskinderen. En geeft er ook training over. We gaan het in dit blok hebben over. Hoe ga je om met een nieuwe tijdskind? Nou toen zei ik uh, net tegen Sylvia van... Uh, nou, kom maar op met je top 7. Nee, nee, zo werkt het niet. Daar ben ik veel te chaotisch voor. Maar hoe werkt het wel? Ja, het, het klinkt heel simpel. Met een nieuwe tijdskind hoef je eigenlijk alleen maar congruent te zijn. Hmm. En wat is nou congruent? Dat is wat ik net al zei. Dan moet je gevoelsleven, dus wat je denkt, wat je voelt van binnen, overeenkomen met de woorden die je uitspreekt. En dat klinkt verdraaid simpel, maar dat is heel erg lastig, want daardoor moet je jezelf heel goed. Kennen. Je moet heel goed weten of je congruent bent of incongruent bent. Nou, daar heb ik een handig voefje voor bedacht. Of tenminste, geleerd met mijn kind. Mm, dat op het moment dat, dat, mijn, <laughs> dat mijn kind niet luisterde, als Jesse gewoon een seconde tegen de krip gooide, zeg maar, dan begreep ik dus dat ik niet congruent was geweest in mijn boodschap. Mm. Dat betekende dat ik bij mezelf ging kijken: oké, okay, is dit wel wat ik werkelijk wil van hem? Wat mm. voor gedachten heb ik hier nog meer over? Dus dat was een enorm zelfonderzoek bij mezelf, van de, zodat ik helemaal zodat je, als nieuwe tijdskind geef je eigenlijk de ander de kans om bij zijn authentieke zelf uit te komen. Zonder mm. de opgelegde waarden en normen van je ouders. Zonder dat je dingen herhaalt van vroeger. En of je wer werkelijk staat achter hetgene wat je zegt. Dat is eigenlijk wat een nieuwe tijdskind doet. Dus dat is waar je je continu in uitdaagt. En dat is ook wat hij, hoe jij het nieuwe tijdskind kunt helpen. Want doe je dat niet, dan raakt hij overprikkeld. Dan raakt hij verward raakt hij gespannen, overprikkeld. En Hij moet iets doen met die prikkeling. Dus of het nou gebeurt dat hij, wat ik net al zei... autistische neigingen gaat vertonen... of hij gaat ADHD of hij wordt gewoon ziek. Het kan allemaal. Het is een halve coach geworden, zo'n nieuwe tijdskind. Ja, en dat is natuurlijk ook dan weer de angst van het bijzonderheid maken. Hè. Ouders zijn soms zo onder, in, ont, in ontzag, onder ontzag... Van... Ze hebben ontzag. <laughs> ze hebben ontzag. <laughs> <laughs> ouders hebben vaak zo'n zo groot ontzag voor hun kind... dat ze een, niet meer de autoriteit kunnen zijn voor hun kind. En dat nee. is wel wat ze nodig hebben. Want ondanks dat ze veel dichter bij hun gevoel staan... en veel beter weten hoe goed het met hun gaat... dan dat wij het als ouders weten... wij moeten ze dus als ouder nog wel steeds leren... hoe ze in deze maatschappij moeten uh, hun leven moeten leiden. En dat vergeten ouders op het moment dat ze hun kind te verbijzonderen. Ja. Zijn het vaak... Uh... Tegenpolen dan, de, de, de ouders en het kind? Dat kan. Dat is, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Um, omdat een kind spiegelt wat jij gevoelsmatig uh, uitstraalt. Dat spiegelt hij. Hij spiegelt dus niet wat je uh, heel bewust doet. Maar hij spiegelt wat je gevoelsmatig uitstraalt. Dat betekent dat hij of hetzelfde gedrag gaat vertonen als wat jij diep van binnen voelt... Of hij gaat precies het tegenovergestelde vertonen. Stel je voor, je bent als ouder, ben je, maak je jezelf altijd heel erg klein. En je durft niet zo goed je mond open te doen. Dan kun je een kind krijgen die datzelfde doet. Wat je dus als ouders heel lastig vindt. Als dus je ziet dat je kind op zijn plekje niet inneemt. En dat hij niet wordt uitgenodigd door andere vriendjes. Of mm -hmm. dat hij zijn mond niet open durft te doen bij zijn vriendjes. Dat hij over zich heen laat lopen. Dat vind je als ouder dan heel lastig. Maar gaat hij het tegenovergestelde vertonen? He, wordt hij juist een beetje een brani en weet hij zijn plek heel goed neer te zetten. En schopt hij liever iemand omver dan dat hij uh, zijn plaats laat, uh, zich van zijn plaats laat zetten. Dan heb je daar als ouder ook heel veel problemen mee. Maar waar het allemaal op neerkomt, is wel met jouw probleem als ouder. Dat jij jezelf niet durft neer te zetten. En ga jij daar aan werken als, jij, als ouder zijnde, dan zul je merken dat het kind het gedrag uh, verzacht. En dat hij meer zijn eigen weg kan gaan zoeken. Geldt het ook voor de vader? Of is dat alleen voor de moeder? Of is het gewoon allebei? geldt het voor iedereen. Alleen als, als ouders voel je je zo verantwoordelijk voor je kind. En wil je zo graag dat je kind het goed hebt. En wil je zo graag een, een, een volwassen kind afleveren aan de maatschappij. Die gewoon lekker in zijn vel zit. En zijn weg kan vinden in de maatschappij. Dat je je heel erg verantwoordelijk voelt voor het gedrag. En het gevoelsleven van je kind. Dus dan is die band is sterker. Dat je wil dat het goed gaat. Dus leg je er ook meer druk op dat het goed gaat. Dus raakt het je meer op het moment dat het niet goed gaat. Dus eigenlijk hebben wij allemaal op deze manier met elkaar te maken. Maar het, de, de band tussen ouders en kind is zo sterk dat dit, dit beeld wat ik net geschept heb, zich vele malen vereen, vermeervoudigt. Zeg maar. Ja, want je hebt er natuurlijk ontzettend veel last van als het, uh, als het niet lukt uh, als kind en als ouders. Heel anders dan vriendjes of een oma hè, ja. of de buurvrouw. Ja, dat kun je nog even in je beurs en ja. op, opzij zetten. Maar Cies. niet als het je eigen kind betreft die huilend in bed nee. ligt of die voor de zoveelste keer gepest is of noem maar op. En ik hoor er ook een beetje in dat uh, nieuwe tijdskinderen geen uh, compromissen sluiten. Dat hoor, hoor ik er een beetje doorheen dwarrelen. Ja, dat is wel een kenmerk. Maar dat is een kenmerk alleen van de kinderen die uh, vast zijn komen te zitten. Dus een kind dat zich ah. onveilig voelt in het gezin of in, het, in de maatschappij. Die, gaat, die blijft heel sterk aan zijn eigen gevoel hangen. Die wil eigenlijk die overstap het liefst niet maken naar, die rechter hersenhelft, uh, naar de linker hersenhelft. En die kinderen worden steeds, die, komen steeds, die worden rigiderder. Dus ja, ja. Die, worden, die krijgen ook daar last van. Dat klopt, Richard. Dus die moeten dat ook leren. Om, dat moeten wij misschien aan hun leren, dat ze wat meer naar hun linker hersenhelft gaan? We mogen leren dat ze daar gebruik van mogen maken. Dat mogen wij ze leren. Want het is natuurlijk niet nou, de bedoeling dat we allemaal weer hoofdtypes nee, gaan het, uh, creëren. Nee. Dat gevoel blijft belangrijk in deze tijd. En je wordt ook ziek als je daar niet naar luistert. Dus... Het is goed dat ze het kunnen. En dat ze ons laten zien dat wij er ook naartoe mogen. Maar ze mogen best wel wat meer het hoofd gebruiken. Dat hoofd inzetten. Voor, ja, om uiteindelijk de stappen te maken die je moet maken. Want de wereld is nou eenmaal niet rechtvaardig. Nee, dat is, uh, dat is ook wel weer de bedoeling natuurlijk. Als je het spiritueel bekijkt. Als ik het dus samenvat. Dan zeg je van uh, het belangrijkste om om te gaan met een nieuwe tijdskind. Is uh, congruent te zijn. Juist. Hè, dus dat je wat je zegt dat je dat ook voelt en dat je dat ook vooral doet. Ja. En als je dat in lijn krijgt met jezelf... wat ja. ontzettend moeilijk is, want wat welke volwassene kan is. dat? Nou, ik ken ze bijna niet. Dan uh, heeft zo'n nieuwe tijdkind, kan hij gewoon zichzelf zijn... heeft hij geen extra prikkels. Juist. Maar het mooie is... Want inderdaad, dat is een te grote stap. Hè, om gelijk helemaal te weten hoe jij in elkaar zit. En uh, ja. helemaal te zijn. Maar het helpt al enorm als je beseft dat het niet aan het kind ligt. Maar dat mm. jij gewoon een incongruente boodschap uitzendt. Ja. Want op dat moment haal je de druk van het kind af. Ja. Anders zou je tegen het kind gaan voeteren. Waarom luister je nou nooit? En nu ga je bij jezelf denken van... Oh, nou... Wat klopt er niet in, de, in hetgene wat ik nu uitgesproken heb? Waar, waar zit de incongruentie in? Daar ik er wel helemaal voor, achter. Voorwaarden is wel natuurlijk dat je zeker weet dat je een nieuw tijdkind hebt. Want als je namelijk op een gegeven moment... He, stel dat je een psychiatrisch kind hebt, ik noem maar wat. Ja. Ja, dan, en je, doet, je gaat dan in die zin mee, dan wordt het een puinhoop. He. Dus het is wel heel belangrijk. En dan gaan we weer labelen, Sylvia. Sorry. Ja. Ja, ja, ja, ja. Van hey Heb ik inderdaad een nieuw tijdkind waar ik echt heel congruent moet zijn? Ja. Of moet ik bijvoorbeeld toch wel wat strak de leidingen nemen? Ja, nou dan is het leuke, Richard, dat je onmiddellijk ziet bij de eerste keer dat je deze techniek toepast. Zie je onmiddellijk het verschil bij de reactie van je kinderen? Ja, ja, en dat is bij een psychiatrische kind natuurlijk. Nee. Ja. nee. Oké. Okay. Nou, je mag weer even je volgende nummer aankondigen, wat je hebt uh, meegenomen. Ik heb een wat ouder uh, liedje meegenomen van Wim Sonneveld met het dorp. En daarin is zo duidelijk te horen van elke tijd kent zijn kinderen. De nieuwe tijdskinderen, zoals we het nu genoemd hebben, het bijzonder maken van het nieuwe tijdkind is helemaal niet nodig. Vroeger waren ze ook een soort kinderen. En daar hielden ze ook hun, handen, hun, hun haren vast, zeg maar. Van, gaat dit wel goed komen ja. met deze kinderen? Het komt allemaal goed. Het hoort gewoon bij de tijd. Nou, dat is een prachtige boodschap van onze Sylvia. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerkenkar met paard Een slagerij J van der Ven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 Vanavond hebben we als gast Sylvia Roosendaal. Ze schrijft een van boeken over nieuw Tijdskinderen en ze geeft er training over. We gaan het in dit blok hebben over wie is Sylvia Roosendaal. Maar we hadden, inmiddels is Herman ook onze technicus aangeschoven. Hij wil dezelfde vraag niet stellen, dus dan stel ik hem even Herman. Herman had het over, ja, 50 jaar geleden hadden we allemaal 6, 18 kinderen. Uh, nu maar twee Heeft dat uh, ook met het feit dat het nieuw Tijdskinderen te maken heeft nou, of, um... Het heeft er niet mee te maken dat ze er zijn. Maar het is wel een feit dat kinderen zich daardoor onveiliger kunnen voelen. Want als je in je eentje in een gezin geboren wordt, of met twee of met drie... dan is er natuurlijk veel meer aandacht vanuit de ouders op je. De aandacht is zo op je gericht. Er is zo'n focus op je dat je je gedraagt zoals ze zouden willen dat je je gedraagt. Uh, en dat was er vroeger natuurlijk niet met zes à twaalf kinderen... Dan was die focus er niet. En dan heb je het eigenlijk... Uh, als kind kun je meer je eigen pad bewandelen... dan dat je kan als je maar met één of twee in een gezin bent. Hmm. Ja, absoluut. Maar het, het heeft niets te maken met het nieuwe tijdskind. Wel dat een kind zich onveiliger voelt... omdat er zo'n druk op gelegd wordt. En wel dat een kind... Uh, uh, zich sterker... Uh, in de hoek gedrukt voelt... omdat hij... Uh, Gedrag, ja, nou nu wordt het heel ingewikkeld. Nou, simpele vraag. Ik zei net ook van je: je moet er niet voorstellen dat je acht nieuwe tijdskinderen hebt nu. Mm -hmm. En toen zei je van nou nee, ik denk dat het juist wel meevalt. Ja, ik denk dat dat juist heerlijk is voor een nieuwe tijdskind. Want dan kan hij lekker zijn pad volgen. En ja. dan kan dan let eigenlijk niet zo, niet, er wordt niet zo op hem gelet. Hij kan gewoon veel meer doen wat er van nature ingegeven wordt. En dan valt het ook niet zo op dat hij misschien wat anders is mm -hmm. dan dat de andere kinderen zijn. Kijk, ik had een oom vroeger, die heeft zijn hele basisschool heeft hij alleen maar getekend. En uiteindelijk heeft hij al jaren een eigen bedrijf en verdient heel goed geld. Het meeste geld van de hele familie. Dan denk je, ja, hij heeft alleen maar getekend. Een eigen handtekening onder een check kon hij niet zetten. Mm -hmm. Dus als kind zijnde heeft hij ongelooflijk de kans gekregen... om zichzelf te ontwikkelen tot een mooi mens met eigen waarde... waardoor hij de kans heeft gekregen om uiteindelijk een eigen bedrijf te beginnen. Wat alle andere jongens niet gelukt is. Ja. Ja. Dus zo zie je maar. In deze tijd zou dat niet kunnen. Dan zou je onmiddellijk bij de remedial teacher zitten. Herman, goed antwoord. Ik ben er tevreden mee. Herman is er tevreden mee. Mooi. Nou, wie is Sylvia Roosendaal? Uh, ja, probeer even heel kort te vertellen. Wie je bent en wat je doet. En bedrijven. En, ja. hmm. Ik ben Sylvia Roosendaal. Ik heb een eigen praktijk, Dreamchild. Daar help ik ouders mee met kinderen die vastgelopen zijn in de maatschappij. En of dat nou in het gezin is, of dat dan nou op school is, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik heb, zoals je zegt, een aantal boeken geschreven over, over opvoeden. Over nieuwe tijdskinderen, maar ook vooral gericht op opvoeden. Wat kun je nou doen als ouder als je ontdekt van, ja, mijn kind die loopt vast. Wat, wat zou je, welk boek van jou zou je willen aanbevelen? Nou, als je echt mijn verhaal zou willen horen van hoe ik als moeder geconfronteerd ben met een nieuwe tijdskind. Mm -hmm. Dan is een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft. Een heel mooi boek. Een kind dat het moeilijk heeft. Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk oh, ik dacht, heeft. Oké, okay, ik dacht even dat je de titel kwijt was. Het is een hele lang titel. Een hey, moeilijk kind of een kind dat ja. uh, nou het, moeilijk ben, heeft. het moeilijk heeft. Van Sylvie Roosendaal. Nee. Ja. En anders, um, voor, voor alle, alle starters, zeg maar voor alle zwangeren, is gewoon het... het uh, het boek, het handboek opvoeden, de kracht van het gezin is heel erg mooi. Omdat daar alle fases in beschreven zijn en alles wat je tegen zou kunnen komen als ouder zelf. Wat gespiegeld kan worden door de baby, de peuter, de kleuter. Dus een heel, heel handzaam boek en ook gewoon waar ook de normale ontwikkelingen in staan die je als kind lichamelijk doormaakt. Je kunt het dus al uh, in een vrij vroeg stadium uh, uh, ontdekken dat je kind eigenlijk anders is dan wat jij zelf verwacht. Nou, ga er maar vanuit dat elk kind op dit moment een nieuwe tijdskind is. Dus elk kind leeft vanuit zijn gevoel. En in welke mate jij als ouder dat toe kunt laten... het kind niet dwingt om volgens bepaalde normen en waarden te gaan leven... daarin kun je een kind veel meer in zijn waarden laten. Maar het is als ouder verdraaid moeilijk om jouw waarden en normen op te geven... voor een, voor, voor een pasgeboren kind. Juist omdat je als ouder heel onzeker bent in doe ik het wel goed... Hey, het is toch een enorme verantwoordelijkheid die je draagt wanneer een kindje geboren is. Dus eigenlijk uh, kan je niet zeggen, mijn kind is een bijzonder kind. Ik kan wel zeggen, het is een nieuw tijdskind. Maar ja, dat is dan net zo bijzonder als de buren. Hè? Dan net elk kind klas. is bijzonder. Ja, ja nee, maar snap je? Ik bedoel, dus... Uh, dus eigenlijk uh, hoef je inderdaad nou dus niet te weten van, uh, of, of het een bijzonder kind is. Hè? Want jij zegt de feite, alle, alle kinderen zijn bijzonder. Alle kinderen zijn bijzonder. Maar, alle kinderen zijn niet maar je hebt kinderen. dan wel ook nog indigo kinderen. Dat is toch een, toch een verschil. Mm -hmm. hè? Is... Ja, je ziet er gradaties in. En dat heeft vooral te maken met de paranormale ervaringen die een kind heeft. Ja. Maar als je daar gradaties in gaat maken, dan krijg je weer dezelfde onderverdeling. Als dat je hebt met de een is bruin, de ander is rood, de ander is wit. En dat is, niet, dat is niet iets wat een kind prefereert als hij vanuit zijn gevoel heeft. Een kind wil niet bijzonder worden gemaakt. Maar er zit een soort boodschap in jouw gelijk trekken. Dus ja. eigenlijk is het niet zo. Ze zijn niet allemaal gelijk, maar jij zegt wel... het is wel belangrijk dat de kinderen in ieder geval niet belast worden met die, dat onderscheid. Nee, dat vind ik wel, ja. Ja, ja absoluut. Okay. Ja. Nou goed, het is goed om te zien dat het dus toch wel onderscheid is. Maar... He? Nou ja, weet je, ik, het heeft ook heel erg te maken met... De, dan kom ik weer op veiligheid terug. Dat is een heel belangrijk principe. Voelt een kind zich veilig hier op aarde, hè, bij het gezin waar hij geboren is... dan kan hij veel makkelijker meegaan um, met, met, met, met de ouder. Voelt hij zich niet veilig, dan blijft hij veel sterker in zijn gevoel hangen. En dat gevoel, dat houdt ook weer in... dat hij daar, heel, daar zit een heleboel kenmerken in. Daar zit ook bijvoorbeeld in dat je open gaat staan voor stemmen in je hoofd... voor verschijningen zien, voor, voor, voor... Noem maar op. Mm -hmm. En des te meer het kind zich onveilig voelt, des te sterker zal hij dat soort verschijnselen gaan waarnemen. Oké okay, Sylvia, nou, het zit er alweer uh, op voor uh, deze uitzending. We gaan, straks uh, nog even naar de agenda en een paar andere dingen doen. Heel erg uh, bedankt voor het uh, hier uh, Graag, aanwezig hè? zijn. Dankjewel. Mario, heel erg uh, bedankt. Ja, het uh... dat was heel leuk om te doen. Dankjewel Sylvia voor uh, alle vragen die ik had en die je beantwoord hebt. Want ik ben een stuk verder gekomen. Dankjewel. Graag We gaan nu luisteren naar Corinne Bailey, Ray, met Breathless. friend But sometimes all well, I wish we could Lieve luisteraars, dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende maand. Wilt u weten hoe u zich kunt opgeven voor een activiteit of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl Zandvoort, in een weekend van 27 en 28 maart, organiseert Patricia Ramaar familieopstellingen. Met Gay Donaldson uit Engeland en Dawn Eaglewoman uit Amerika. Kosten 255 euro en de workshop is wel in het Engels. Zandvoort. Op donderdag 1 april, en dat is geen 1 april grap, organiseer ik de workshop geïnspireerd communiceren. Wil je beter leren communiceren, makkelijk voor een groep staan, dan is deze workshop wat voor jou. Kosten 15 euro en aanvang is half acht. Wilt u weten hoe u zich kunt opgeven voor een activiteit of wilt u meer informatie, kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl Haarlem, op zondag 11 april organiseert Nicole van Olderen een themadag, van Nicky's Place. Thema is in je kracht komen met workshops, diverse lezingen, muziek, boeken en winkeltjes. Kosten 22,50 in de voorverkoop. Wilt u weten hoe u zich kunt opgeven? Kijk op www.inspiratieradio.nl Zandvoort op woensdag 14 april geven Annelies Boutier en Koen ook familieopstellingen. Dus het wordt druk in Zandvoort met familieopstellingen. Uh, prijzen zijn 100 euro wanneer je iets wil inbrengen... en 50 als je alleen zeg maar, als representant wil, aanwezig wil zijn. En aan Zandvoort van 22 tot 24 april geef ik ook een training... geïnspireerd communiceren, maar dat is dan een driedaagse training. Wil je drie dagen non-stop werken aan je communicatieskills... en makkelijk voor een groep staan, dan is training, deze training wat voor jou. Kosten zijn 400 euro. Wilt u weten hoe je zich kunt opgeven... Of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl Heeft u leuke items voor deze agenda? Mail deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl En we zullen deze activiteiten opnemen in onze agenda, op onze website of misschien zelfs voorlezen op de radio. Tot zover de agenda. Oké, okay, we zijn nu aan het einde van de uitzending. Rob Spruit, heel erg bedankt voor de techniek. En natuurlijk Mario, uh, zijn vriendin. Heel erg bedankt dat je hier uh, de vragen wilde stellen. En natuurlijk uh, Sylvia Roosendaal. Heel leuk dat je er uh, was. En Peter, haar vriend. Volgende uitzending is op zondag 11 april van 8 tot 9 s avonds. We hebben dan te gast Christel van Wingerden in onze uitzending. Omdat ze afscheid van ons gaat